Oh, wippen! Ja. ja. Ik bedoel, ga, ga, jij, ga, jij, ga jij nog een beetje behoorlijk van bil? Nou... Nee, niet overdrijven, als je zegt. Nee. Maar, maar, maar, maar door de bank? Nee, gewoon in bed. Nee? Nee, maar ik bedoel, wat is jouw... Wat is jouw, jouw moyenne wat wat, wat... wat... Wat sop jij nou gemiddeld? Nou... Ik bedoel, niet elke maand natuurlijk. Maar, dan nou heb ik er ook wel eens een kwartaal bij. Nou, dat ik vier, vijf keer uh, de oudste beweging der wereld maak, zou ik maar zeggen. Nee eerlijk? Ja, net zo makkelijk. Wat weinig, jong. Weet je hoe vaak ik uh, kan flensen? Nee. Elke nacht. Hé? Elke nacht. Als je wil, kun je mij elke nacht zien palen. Zo. Elke nacht. Elke nacht van wippensteen, zeg, hey. Nou, dan zouden ze mee na een jaartje... die ze nog ons op de stoeprand kunnen zetten. Nee, dat is een kwestie van verantwoord. Eten, bewust roken, kleine slokjes drinken... ...en vooral goed kalen als je eten gelijkmatig in je bloed komt. Waar heb jij daar dan uh, problemen mee met pompen? Nee, verder niks. Niks, geen klachten of zo. Nee, dan moet je het even zeggen.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 Waarschijnlijk ja. psychisch. Wat zo... hebt mijn jongeheer nou met psychisch te maken? Fysiek is altijd psychisch. Oh. Je eet te veel zonder goed te kauwen. Dus er wordt niet gelijkmatig opgenomen in je bloed. Je rookt te veel en je drinkt te veel. Daardoor ken jij niet regelmatig de roompotje pijlen. Daardoor schiet jij weer in de stress. Je gaat nog meer roken en drinken. Je kat van de zenuw helemaal niet meer. Je slikt de hele rotzooi gewoon zo door. Je vrouw komt steeds meer te kocht.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 de panorama en de nieuwe revue. en de boente illustreert door opengeslagen klaarleggen. op de bladzijde bij de grootste prammen hangen. <lacht> dat heet stimulatio in de seks. Vroeger was dat heel onbeleefd tegenover je vrouw. maar tegenwoordig mag dat van de Viva. Nee, wacht even. Wacht even, wacht even, wacht even. Hey, en het is hartstikke donker. Hoe kan ik dat dan zien, al, al dat hart voor de deur? Hé? Hey? Hartstikke donker, waar is het hartstikke donker? Nou, in mijn slaapkamer natuurlijk. Nou, dan doe je toch eerst een licht over voordat je er een V geeft. Ja, maar dan ziet ze me toch? Oh en ja, dan krijg ik hem helemaal niet meer omhoog. Dan koken de piepers meteen droog. Ja, hier. Ja. Die legt de bonken in het donker 1977. Leg er een met een licht uit te de rollen, deze, me in Nederland in 1977. Je hebt toch wel een bedlampie? Ja, voor de lijstportefeuille door te nemen. Artiest in het licht. Better the life as a game if you please ik weet wel dat er in diverse uitvoering is, ook onder andere van de volgende artiest in het licht, maar uh, daar heb ik dan even een ander liedje van uitgekozen. En uh, dit is uh, Andrea of Andrea mag je misschien ook wel gewoon zeggen Andrea Core, en uh, die is natuurlijk uh, lid van uh, die eerste band The Coors, die we ook allemaal bekend een band die zij had, samen met uh, haar familieleden. En uh, dit was uh, Andrea dus gewoon solo. Zij is de jongste... Uh, ...als ik even, even weer de gegevens erbij pak hoor. Sorry, pff, ik kan niks meer aan mijn hoofd tegenwoordig. Het is vreekselijk allemaal. Um, Andrea Jane Core. zo heet ze. Ze is geboren in Dundalk. En dat is gebeurd op uh, 17 mei 1974. En dat is een Ierse zangeres en ook actrice. Core is het jongste lid van The Course, waar, eh, waarin zij de leadzanger is... is en tevens de Tin Whistle bespeelt. Dat is uh, zo'n heel klein fluitje. Een heel klein dun fluitje, daarom heet het ook Tin Whistle. Als het uh, dik zou zijn geweest, zou het een Thick Whistle geheet hebben. Niet waar? Goed. Maar nu heet het dus Tin Oké. Okay. Um, en Zij heeft um, twee oudere zussen, Sharon en Caroline... en ze heeft één oudere broer, Jim... Juist. Nou, um, dat is het leuke wat we kunnen weten. Ze is vandaag dus jarig. En vroeger was Andrea Koor een groot fan van Prince. En verder luisterde ze naar Supergrass. En voor de Coors, uh, populair werden... speelde ze met uh, haar zussen en uh, broer... in de eerste film The Commitments... als Sharon uh, Rabbit. En uh, speelde koor met de film Evita als de minnares van Juan Perón. Nou, het meisje heeft heel veel gedaan. Ze dus heeft een prachtige stem. Stuk, eh, ja, je kan natuurlijk een liedje van de koers draaien, maar ik vond dit eigenlijk wel mooi. Ik denk, we kennen allemaal die uitvoering van Donna Summer. Ik vond deze ook wel eens mooi om te horen. Toch? Ja, absoluut. Ja, ja geweldig. State of Independent. En over Donna Summer gesproken, die is ook jaren vandaag. Radio op Paul Position. ZFM, Race Radio. Ja, aanstaande maandag hè, en zondag. Ja! Je kunt het ook even weten. Okay. in het licht. Donna Swimmer. Summer en um, uh, ik heb u vals voorgelicht. Ja, ik heb u vals uh, voorgelicht, want ze is helemaal niet jaren vandaag. Nee, want zij is geboren. Uh, uh, uh, ja, zij is geboren op uh, 31 december 1948. Uh, en dat uh, gebeurde in Boston in de United States. En zij is overleden in Key West op 17 mei 2012. Dus het is alweer zes jaar geleden dat zij van ons wegging. Amerikaanse zangeres natuurlijk, dat weten we wel. Songwriter en artiest En zo was het bekendst van haar disco hits uit de jaren zeventig. Die haar als bijnaam de koningin van de disco opleverde. En hey, van de Van Oekels show. Ja. <lacht> ja. <lacht> Van ook weer van de, van de oh, pik spreekt u. Oh, <laughs> verschrikkelijk. Ik zie het toch zo voor me, hoe ja, ze dat... daar ook bij stond. Ach, god ja. dat arme mensen. Ja, want het was met het liedje De Hostage. Hè? Ja, ja, met, ja, ja met, dat de die... telefoon ging en dan ging hij hem steeds opnemen. Ja, ja. Met van met met -disco, de kosdisco van de pik spreekt u. <laughs> ja. <laughs> Oh, remember heerlijk, lady, heerlijk. Nou, please. <laughs> Geweldig. Maar goed, ik vertel even de, die harde... De... Als een van de weinige discosteren slaagden ze er ook in... om later met andere genres zoals R&B hits te blijven scoren. En uh, tot haar mooiste nummers horen... Could it be magic? En natuurlijk ook dat State of Independent... wat u straks van Andrea Kor hoort... dat is ook een hit van Donna Summer. Nou, wij gedenken haar vandaag... het is vandaag nou, haar sterfdag. Het is zes, dag, zes jaar geleden. Dus vandaar dit prachtige haaruitvoering... van MacArthur's Spark. Oké, okay, nou... <laughs> gaan we weer vrolijk verder. Als anders lukt. <laughs> dit is Carol King. better. Hey, was dat. Even, uh, even lekker gewoon weer. Even, even, ja, even gewoon lekker. Nou, oké, okay. uh, we hebben alle artiesten in het licht gehad, dus we gaan gewoon uh, verder met, uh, met eigen keusmuziek, ja, zou ik maar zeggen. Hey, kom aan, blijf me staan en loop maar achterna door de straat, op het plein met je tingeltamboerijn, met je op die held, je laatste geld je haren in de wind, wat je wint en wie je ook bent, de men is de president. Trouwens, die te pieten met een papa bent. Iedereen mag mee op het feestcomité, ongeacht muzikant, wat toevallig een passant. Loop jezelf achterna met een videocamera, niet te vlug, niet te snel. Het is geen pingpongspel met je loensende blik. Naar de meiden dun en dik, met de wakmaan op je kop en het wijk voorop. En zo ver rustig aan met een lach en een traan Plus twaalf ten kapoters met een deeltijdbaan Met het mes op je keel, het is allemaal toneel Allemaal ongereind, tot er swingt het als een trein Zijn we weg met de vijand en zijn houten kanon Met toeters en met ballen, en al en toe pardon Met gevoel voor wat humor en een beetje fantasie Met je ex en de kids en met weet ik al niet wie en inmiddels heb ze keegot. Alles volk mee. Door de straat waar ik woon en mijn enig feest van toon. Door de tuin door mijn huis met of zonder kruis Naar mijn achterbalkon Daar ligt ze nog altijd in de zon. Tussen de bijen door. Dididi, dan, dan, dan, widel, dang, dam, dan. Didi, doedel, die, doedel, didel, dan, dan, dan, dam, dam. Dimitri van Toren! Ja, oh, wel eens leuk ertussen door zo'n liedje. Dat is een leuk, leuk gezellig. Ja Dat is er kind. Gaat het niet goed met je? Het ging snel. Wat zeg je? Ik zat mee te zingen, maar de tempo lag op voor oh, mijn leeftijd. Voor jouw leeftijd, ja. je moet, Jij moet, hem op oh, 33 toeren zetten. Met mijn asma. En, uh. Jij moet, Oh, sorry. Dan gaan we niet zien van. Oeh. Ja, ja, ja. We wachten, we wachten. We gaan toch het nieuws doen, of niet? Oh, God, het lijkt te dik voor mijn car show wel hier. Ah, ja, daar komt hij. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja mensen. Even een uh, belangrijke en interne mededeling vanuit de gemeente. Want heeft u kosten gemaakt voor ziek, door ziekte of handicap... Ja, dan krijgt u toch misschien geld terug van de gemeente. Dus vraag nu bij de gemeente... uw tegemoetkoming bij ziekte en handicap 2017 aan... Want u kunt een gedeelte van uw wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering over 2017 terugvragen. Het wettelijke eigen risico was in 2017 385 euro. En van dit bedrag betaalt u de eerste 100 euro zelf. En van het bedrag wat overblijft kunt u 90% terugvragen. Dus uh, ga naar de website, lees de voorwaarden en vul het aanvraagformulier in. Goed, het, uh, trouwens, de gemeente, uh, 21 mei is de gemeente gesloten. Hè? Dat is dan de tweede Pinksterdag. Pinksterdag. En uh, dan is de gemeente niet open. Het gemeentehuis is niet open. Uh, het het publieksinformatienummer informatienummer is niet bereikbaar. En er wordt ook maandag de 22e geen vuil opgehaald. Houdt u daar rekening mee? Dan gaan we ook nog even bij de gemeente kijken omdat er nieuws is over het uh, wethouderschap. Er zijn vier kandidaten voor het wethouderschap en dat zijn te weten de heer Berense uh, voor het OPZ, de Oudere Partij Zandvoort, de VVD mevrouw de Haas, voor D66 de heer Kuipers en voor het CDA de heer Bluis. En het is de gemeenteraad die de wethouders gaat benoemen... en het voornemen is om daar een extra raadsvergadering voor te laten beleggen... op dinsdag 5 juni 2018 om 8 uur... om dat besluit te kunnen laten nemen. En informatie over de omvang van ieders functie... en over de mogelijke portefeuilleverdeling, die volgt later. Vorige week woensdag was er een grote schoonmaakactie op het strand van Zandvoort... Medewerkers van Dolby International, een technologisch bedrijf op het gebied van beeld en geluid, hadden deze georganiseerd. In totaal werden er zo'n 26 zakken met afval opgehaald. Spaarnelanden die in opdracht van de gemeente Zandvoort werkt, ondersteunden de actie door vuilniszakken en prikkers ter beschikking te stellen en het afval op te halen. Um, is even kijken. Ja, de, de volgende schoonmaakactie is vandaag. En wordt georganiseerd door Stichting Juttes Geluk. Tussen 2 en 4 uur. Uh, daar nee. Dat zeg ik verkeerd. De dag duurt de schoonmaaksactie duurt langer, maar tussen 2 en 4 uur komt de expeditie langs in de gemeente Zandvoort en in paviljoen Talassa zal wethouder Gertone de deelnemers welkom heten. Expeditie Juttersgeluk is speciaal voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij een actie van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst uh, is gisteren een 42-jarige man uit Zandvoort aangehouden in zaken van een strafrechtelijk witwasonderzoek. Niet alleen in Zandvoort is de FIOT actief geweest, ook in een woning bij Amsterdam is daar een inval gedaan en is deze doorzocht. Hierbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie en ook is beslag gelegd op waardevolle spullen zoals een auto en diverse bankrekeningen. De 42-jarige man in Zandvoort wordt verdacht van het witwassen van crimineel verdiend geld via vastgoedconstructies. Bij de actie heeft de FIOT en het OM samengewerkt met de Belastingdienst, de politie en diverse gemeenten. Dan even een oproep van de politie, want de laatste dagen komen er, uh, zijn er diverse aangifte van gestolen en vooral elektrische fietsen vanaf de boulevard Paulusloot en het Badhuisplein binnengekomen. De politie adviseert u uw fiets vast te zetten aan een vast object, zoals bijvoorbeeld een fietserrek of een hekwerk. En uh, bent u in de buurt van de boulevard, wees u dan alert en bel bij verdacht gedrag. Meteen 09008844. Tot zover het weer. Ach, het weer. Het uh, regionale nieuws. Mijn god, ik loop vooruit op de zaak. ZFM Race Radio. Pit Report. ZFM luncht. Dagelijks. Live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur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 Morgen is het ook overwegend bewolkt, maar gaandeweg de dag komt steeds vaker de zon tevoorschijn. Het blijft wederom droog en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind en de temperatuur stijgt naar maximaal 15 graden. In het weekend zijn er flinke perioden met zon, maar op beide dagen is er toch ook wel een buienkans. Waaien doet het niet of nauwelijks en de temperatuur gaat weer omhoog. En zaterdag wordt het maximale graad of 18, maar dan zondag en de eerste Pinksterdag, dan wordt het ongeveer 22 graden. Pinkster maandag schijnt de zon volop, blijft het droog en is het erg aangenaam met temperaturen van 22 tot 23 graden. Nou Ruud. Wat zullen wij een moorddag hebben op het circuit als we ja, daar aan het uitzenden nou, maar ik, zijn? Ik, ik kijk er nu al naar uit. Ik kijk ja, er nu, ja, ik, ik, klijk, ik heb ik er klijk. helemaal zin in. Dat wordt helemaal leuk. En ja. u luistert natuurlijk zondag en maandag ja, naar ja. uw zondag eigen lokale omroep. Want die is zowel zondag als maandag geheel de dag met het uitzendingen op het circuit nou, aanwezig. Van 12 tot 5. Hè? Bijna heel de dag. Ja. Oké. Okay, <laughs> ja, ja, ja, ja. okay, Net geluisterd naar het weerbericht volgens Rico Schreuder. Then my buddy my buddy ma Just so long to know that you understand my body, my body. Gevoelig zeg. Nou hè? Jongen, ja. jongen, wat gevoelig. Ja, het mag ook wel even. Mijn een body knippie. misses you. Ja. Mijn lichaam mis jou. Dat is ja. niet. Ja, weet ik eigenlijk. Ik heb niet zo goed geluisterd. Ah. Ja. Nee. Wie nou. was dit? Dit was uh, Christina Grimmie. Nooit van hoort. Ik ook niet, maar die kwam ik tegen uh, toen ik bezig was met een uh, versie te maken voor de artiest in het licht uh, item. En uh, uh, ja, nou, toen, toen, toen ontdekte ik dit nummer van haar. En dat vond ik zo mooi. Dus die heb ik in mijn playlist gezet. Kind, geweldig. Wel nou, mooi, hè? Mooi. mooi hè? Goed, nou, uh, terug. Uh, hartstikke mooi. Ja. Uh, uh, ja. ja, nou, jij moet er helaas vandoor. Dat vind ik ik uh, moet er vandoor, ja. Dus ja. ik ga afscheid nemen van de luisteraars. Nou. Fijn dat u geluisterd heeft. Ja, en, uh, fijn dat u geluisterd heeft. Ja, wij, uh, u, u hoort uh, ons dan zondag en maandag weer. Ja. Ja, ja. Maandag, het circuit. Oe, maandag op het circuit, zondag op het circuit, maandag op het circuit... Nou, het wordt allemaal geweldig. Ja, zo is het. Hé, hey, uh, Dori, bedankt. <laughs> en uh, nee, sterkte daar hey, in Amsterdam. En jij hey, nog fijne uitzendingen. Hoe doe je kop <laughs> Die Haha, die komt altijd overal tussendoor, hè. Live <laughs> vanaf het circuit. Dit is Race Radio. Alleen ah, ja. op CFM. Ja, aanstaande weekend, hè. Alleen het aanstaande weekend, hoor. Woe, Race Radio. Haha. Ha. There's Hank Locklin. My feet are here on Broadway this blessed harvest morn, but oh, the egg that's in them for the spot where I was born. My weary hands are blistered from work in cold and heat, but oh, to swing a today. Of Irish we, had I the chance to wander back our own the King's abode, I'd sooner see the hawthorn tree by the old bog road. My mother died last springtime when Ireland's fields were green. The neighbors say her waking was the finest they ever seen. There were snowdrops and primroses I up beside her bed. And Fern Church was crowded when her funeral mass was said. building bricks by low when they carried out her coffin down the oak Here's a rush for me, why need I make a moan? I go my way and draw my pay and smoke my pipe alone. Each weary heart must have its grief, though bitter be the load. So God be with me. In old bug road. Ja, the old bog road, zo heette het. En dat was Henk Loglin Want die komt af en toe zo op die uh, media en zo. Kom je zulke heerlijke verrassende muziekjes tegen. Dus uh, daar was dit er een van. En straks uh, na tweeën, dames en heren, is het weer tijd voor uh, Matchbox natuurlijk. Van Bart van der Meer. Maar die zit nog steeds met zijn lui. Komt in Oostenrijk. Dus uh, ja, helaas. Uh, uh, dus mag ik het weer doen? Ja. Uh, de playlist staat al klaar. Het wordt weer een hele mooie playlist hoor. En er zit weer van alles in. Dat kan je bij hem wel verwachten. Dus strakjes na tweeën. De Matchbox live. En uh, ik mag het weer presenteren. De muziek die Bart heeft uitgezocht. Nou, helemaal geweldig. We gaan verder. Match Radio. Alleen op CFM. Ja, natuurlijk. Het komende weekend, hè, Zondag en maandag zijn we geheel live op het circuit aanwezig. Met het hele team. Jawel. Woo! En we gaan er iets leuks van maken voor u, hoor. Ja. Met interviews en zo. I know where the music takes me. The music takes me. Nou, en dat is uh, het weekend op het circuit. Ja! Gezellig! Ja, dat is echt waar hoor. Aanstaande zondagmiddag en uh, maandagmiddag zijn we natuurlijk de hele middag gewoon uh, te horen bij het circuit Zandvoort. En met al onze medewerkers uh, zijn we daar aanwezig om u uh, te verslaan van de racers die gehouden worden... de demonstraties die gehouden worden. En, en als alles ook er mee zit, en dat gaat het doen... dan krijgen we ook veel bekende mensen in de uitzending voor interviews en zo. Dus, uh, en misschien komt Max ook wel even langs, je weet het maar nooit. Het zou zomaar kunnen dat Max er ook is. Ja. Nou, hij is er. Dat is denk ik zeker, hè. Als je er even wil naar die race dagen, dames en heren... Nou, het is een gigantisch spektakel. David Coulthard is er. Daniel Ricciardo is er. En Max Verstappen is er. En nog veel meer bekende Nederlanders. Als je erheen wil gaan, naar dat circuit... Er worden zo'n 150.000 mensen verwacht. Nou, ik zou zeggen... Laat je auto lekker thuis. Pak de trein. Dat is nog het handigste. Of ga gewoon op de brommer of op de fiets. Want met de auto is het waarschijnlijk onbereikbaar. Dus ik zou zeggen, uh, jongens, uh, ga gewoon kijken. Uh, wij zijn, uh, volgens mij zijn wij te vinden bij uh, Bernie's. Dat is, uh, dat is uh, ja, de, de kroeg daar, zeg maar. Dus op het middenterrein. Daar zijn wij, waarschijnlijk. Ik weet niet precies waar we zitten, maar dat hoor ik vanzelf wel. In ieder geval aanstaande zondag en maandag. Dus uh, helemaal live. Bij uh, CFM op de 106.9e eten natuurlijk ww.cfmstandwoord dus, uh, live.nl. Uh, ja, CFM live, zo moet zeggen. CFM Live.nl. En uh, nou ja, gewoon luisteren. En misschien kom ik je er wel tegen. Ik ben een maandagmiddag gezellig. En alles in ieder geval. nog mooi weer ook. George Harrison van het album All Things Must Pass. En ik vind dit zo'n geweldig nummer. Wawa! Joehoe! Ik ben helemaal enthousiast hier, nu geloof ik. Zal meteen dus matchbox. En nu George. van het prachtige dubbelalbum en drie dubbele album zelfs. All things must pass. uit 1970 om precies te zijn en uh, schitterend album. Het enige jammer is dat uh, er iets te veel stempel van Phil Spector op ligt. en dat vond George, het Powers uh, zelf ook, hè dat hij uh, in de studio bezig was met dit nummer. Toen dus zei hij, verdomd, wat klinkt dit lekker allemaal. En wat swingt het allemaal. Toen kwam hij boven tussen die... Ah, oh, verschrikkelijk. Al die galm die erop stond. Dat vond hij dus helemaal niks. Maar goed, uh, Phil Spector was de producer. Dus ja, die deed dat gewoon. Ja, niks aan te doen. Maar het is, uh, evengoed, een prachtig mooi album. Ja, een fun re Dolly is al weg helaas. Maar goed, ik had even goed plezier. Ja, had even goed pret. Maar ik neem geen afscheid van u hoor, want ik ben er straks na het uh, uh, nieuws van uh, 2 uur weer. Ik hoop dat het nu wel actueel is. Uh, u weet het, ik heb het al verteld. Door de storing die we gisteren gehad hebben is nog niet alles helemaal opgelost. Dus het nieuws van 1 uur was gewoon uh, gisteren, was niet actueel. Dus ik hoop dat het straks wel goed is, zo niet, dan zal ik u dat vertellen. Maar ik ga zo wel lekker uh, het programma van Bart van der Meer overnemen. Bart is nog steeds op vakantie. Volgende week ook nog. De 31ste is hij weer terug. Ja. Dus je zal dat nog twee weken met Man moeten doen. Het is niks aan te doen. Dus zometeen Matchbox. Live. Tot zo.